Jobboot met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 20 maanden cel- en jeugd-TBS... tegen de 16-jarige scholier Anthony. De jongen stak vorig jaar op een school in Voorburg... een klasgenoot dood tijdens een ruzie. Volgens het OM heeft de jongen niet in een opwelling gehandeld... en is er daarom sprake van moord. Op de dag van de steekpartij kreeg Anthony ruzie met de jongen uit zijn klas. Na de les haalde hij het mes uit zijn kluisje. Bij de vechtpartij die volgde raakte hij het slachtoffer in zijn nek. De advocaat van de 16-jarige Anthony zei dat de jongen stelselmatig gepest werd. In Jemen is voor het eerst sinds de luchtaanvallen van Saudi-Arabië... een vliegtuig van het Rode Kruis geland. Het toestel met 16 ton medische hulpgoederen aan boord landde in de hoofdstad Sanaa. Daar gingen ook vanochtend de Saoedische bombardementen door. Volgens de Saoedis werden militaire doelen getroffen... De strijd in Jemen heeft al aan zeker 600 mensen het leven gekost. 100.000 mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen. Bij een busongeluk in het zuiden van Marokko zijn zeker 31 doden gevallen. De bus was van Rabat op weg naar de westelijke Sahara en botste frontaal op een vrachtwagen waarna brand uitbrak. In de bus zaten ook 14 kinderen die hadden meegedaan aan een sportwedstrijd. De voorman van een groep Oostenrijkse moslims doet mogelijk aangifte tegen PVV-leider Wilders. Wilders vergeleek onlangs in Wenen de Koran met Hitler's Mein Kampf. Ook zei hij dat de islam de oorlog aan Europa heeft verklaard en mensen oproept om terrorist te worden. Wilders is verbaasd over de mogelijke aanklacht. Hij spreekt van een juridische jihad. PvdA-kamerlid Wolbers pleit voor strengere maatregelen om gehoorschade bij jongeren te voorkomen. Gemeenten moeten bijvoorbeeld strenger optreden tegen uitgaansgelegenheden waar de muziek te hard staat. Uit onderzoek van het AMC blijkt dat nog altijd 1 op de vier jongeren kampt met blijvende gehoorproblemen. Dat komt onder meer door te harde muziek bij het uitgaan. Het weer geregeld zon met hoge sluierwolken. Het wordt 18 tot plaatselijk 21 graden. Op de Wadden een graad of 15. In het weekend is het maximaal 14 graden. Vooral morgen enkele buien en meer wind. Dit was het DFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op taar 1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Gooi meer en Knop het 1-NES 5 kilometer file. Op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam, voor de aansluiting met de A10, 3. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, voor knopen op 5 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. A27, Utrecht richting Almere, voor Hilversum, 4 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht na een ongeluk. Op de A28, van Utrecht naar Zwolle, voor Leusten, 6 kilometer. De A29, Bergen-op-Zoom, richting Rotterdam. Tussen Alfred Niemansdorp en Heijn-Noordtunnel, 9 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden.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 Bijvoorbeeld Wereldoorlog 1 Niks geen huis vol camera's en kikken en fun Neem met tyfus in een loopgraaf onder spervuur in verdun Met je afgeschoten been in de prikkeldraad vol modder En daarna praten we verder als volwassenen Bij Big Brother Darling, darling turn the lights back on now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 It can't go on We used to have it all But now's our curtain call So hope for the Bouwt oh, of de samen met... aan de show, show, show, show, show, show, Parson James En dan hebben we een hele Stalde Day Show Afgelopen nacht heeft u uh, 7 uur lang kunnen luisteren naar De Blues Dankzij Willem 7 uur lang De Blues En dan is het vandaag rokjesdag. Maar uh, ik denk dat hij Deze Blues niet gedraaid heeft Willem let op hoor voor je volgende programma, dan kan je deze draaien. Winston, oh. welcome to the show. Michael, it's a pleasure to be here. It's really nice to have you, John. As you know, I've admired your work for so long and haven't been able to get together with you so much as it's I want. It's not been my fault, Michael. Oh, do you remember uh, that old place off Broadway? We... Oh, those are the days I want to hold you, man. Remember that. John, I want to talk to you about your new group, the uh, Dirty Mac, sure. which you got together for tonight's show. Well, of yourself, myself, that's Winston Legthigh, you know. And we've got Mitch Mitchell from the Jimi Hendrix Experience. Are you really? Yeah, Experience? Real? Oh, very, very. You've read my file. Mm -hmm. And we've got Eric Clapton from the Cream, the late, great Cream, Michael, the, the late. Fantastic. And we've got Keith Richard, your own soul brother. Dirty. Great. <laughs> I'd like just to give you this, Mike. Thank you, John. British public. You're a blues, John. You're Same a blues, you. John. You're blues, John. Oorspronkelijk volkwam uh, natuurlijk, of voorkwam, voorkomt op uh, de White Album uh, van de Beatles. Maar dit was een unieke opname uit de Rolling Stones uh, Rock'n'Roll Circus. En dat was een, uh, een bijeenkomst, een film ook. En die uh, de Stones hadden opgezet waar allerlei mensen aan meededen. En John Lennon dus ook in, uh, was ook uitgenodigd, deed ook mee met een gelegenheidsformatie. En daar speelde hij dus dit stuk van... De um, White Album, de Your Blues, om het zo maar eens te zeggen. Nou, dat was even uh, om Willem even te, sti te stimuleren om dit de volgende keer ook te draaien. Als hij weer eens een bluesnacht gaat doen. Maar hij moet eerst uitslapen, heb ik begrepen. Want uh, anders komt het niet goed met hem. Wat zie jij, Albert? Nee, die is al lang weer wakker, hoor. Die is al weer wakker? Ja, natuurlijk. Hij zit, al, hij zit, hij zit al, ons alweer te terroriseren met appjes. Ach. Maar goed, ja, heb jij vannacht ook nog geluisterd, toevallig? Nee, nee, nee, nee. Ik was gisteren... Ik, ik, ja, nee, je had ik, andere ik, dingen aan jou Ik over. had heel andere dingen aan mijn hoofd gisteren. En ik, ik lag vroeg in mijn bed gisteravond. Voor mij doen tenminste heel vroeg. Want, nee, uh, maar het was geweldig. Het was een marathon uitzending van, ja. t, van 12 uur vannacht tot uh, 7 uur vanmorgen. Ja. Dus uh, nee, ik heb het eigenlijk van iets van 4 uur van meegekregen. Mee ja? Ja, het was uh, helemaal geweldig. Mocht je, je in het logeerbed? Uh, ja, ik ben naar de logeerkamer gegaan. <lacht> <lacht> heel goed. Hoe, waarom weet jij dat? Hoe weet jij dat? <lacht> ja. Ja, ja, dat vermoed ik zo. Ik, ik denk zo dat jouw vrouw niet uh, prettig vindt. Als jij naast haar in bed naar de keiharde blues ligt. Dus het eerste wat mijn vrouw vanmorgen zei... niet van wat doe je op de logeerkamer... maar je hey? hebt vannacht zitten appen. Met wie? Ja. <laughs> Ja, wel, ze ja, gelijk ja. dat je nieuwe vriendin had. Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja dat, dat, dat soort dingen gebeuren dan natuurlijk. Uh, maar goed, het wel, is wel een workaholic, hoor, die Willem. Maar ja, nee, maar er zitten nog wat meer van die nights in het vooruitzicht. Ja, in het verschiet. In het verschiet, maar ja. daar, ga ik, daar ga ik me nog niet over uitweiden. Maar nee. het, het is natuurlijk, het is als, voor, voor programmaleiders is het natuurlijk geweldig... als je in één keer programma's hebt live midden in de nacht. Ja. Hoe lang hebben we dat niet gehad? Ja. Nee, en, dat, dat is geweldig. En dankzij Willem krijgen we nu, nu nachten, want is een nacht, nachtvlinder. Ja. En wij zijn dagvlinder. En ja. wat dat betreft kunnen, we, kunnen luisteraars in de toekomst... meer live programma's in de nacht verwachten. Dat is met name voor die andere nachtvlinders allemaal leuk natuurlijk. Ja. ja. Nou, zullen we het eens over de agenda hebben? Nou, als je, als je, als je een half uurtje hebt... Nou, dit weekend staat weer bol van de evenementen, luisteraars. Allereerst natuurlijk twee tentoonstellingen in het Zandvoortsmuseum. En de eerste is Toerisme in Zandvoort door de jaren heen. En deze kleine expositie is nog te zien tot en met 26 juni. En de andere expositie betreft abstractie in Nederland anno 2015. En die eindigt dit weekend. Dus als u hem nog wil zien, spoed u naar abstractie 2015. Gaan we naar de dag van vandaag. Beginnen we allereerst met uh, Café Koper aan het Kerkplein nummer 6. Vanaf 9 uur wederom de pubquiz. Laten we de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance. En dat is het daar uh, bij Café Koper een gezellige ambiance. Dat op Kerkplein nummer 6. Vanaf 9 uur vanavond de uh, legendarische pubquiz. Dan hebben we de BB en de Soulmates. En daarvoor uh, met uh, medewerking van de Zandvoortse gitarist Vreek Volkers. En dat is in Café Nuf vanaf 9 uur vanavond. De BB en de Soulmates vanaf 9 uur vanuit Café Live, vanuit Café Nuf. Dan hebben we ook nog de gen uh, gen Genootschapsavond uh, in het Theater De Krocht. Vanavond om 8 uur. En uh, ja, de, en vanavond uh, vanaf... Uh, uh, hoe laat beginnen jullie, Ruud? 8 uur. 8 uur. Café 4 bestaat 6 jaar en dat willen ze weten ook. Dat gaan ze groots vieren met de Ruud Janssen Trio Combo. Hij mag het zo allemaal zelf uitleggen. Maar samen met de Chante, daar heeft hij vaker mee samengespeeld. Dat vanavond allemaal in Café 4 live. De Jan Jansen Trio Combo. Ik ben erg benieuwd. Ja, en Mariette Brands, hè? Komt en Mariette Brands komt ook. Ja. Dus alle redenen om dit grote livefeest. Samen te vieren met de uitbater van Café 4. Zes jaar lang, zes jaar Café 4, dat wordt uitbundig gevierd vanavond. In Café 4, uiteraard, en de Haltestraat. Gaan we naar morgen, en dan hebben we het over dit weekend. Op het circuitpark Zandvoort is het weer tijd voor de DNRT Racing Days. Zowel morgen als overmorgen racegeweld op het circuitpark Zandvoort aan de burgemeester van Alvenstraat 108. En het is gratis toegang en u kunt parkeren, maar dat kost 10 euro. Maar DNRT is een laagdrempelige raceklasse en die gaan een weekend knallen op het, circuit, dit weekend knallen op het circuitpark Zandvoort. Dus raceliefhebbers, toeristen, bezoekers, dagjes, dagjes mensen, u bent van harte welkom op het circuitpark Zandvoort dit weekend. Op 11 april is het vanaf 5 uur ook tijd voor safari's openingsfiesta. De lange donkere periode met sneeuwklokken en kou kunnen we eindelijk achter ons laten. Het is lente en voor het geval het je ze ontgaan, safari heeft haar deuren weer geopend. Tijd voor een feestje dus en het vieren ze op het leukste plekje van de safari club. Ze zorgen voor een live band, DJ en genoeg biertjes en wijntjes om het nieuwe seizoen in te luiden. Dat allemaal op 11 april vanaf 5 uur. Meer informatie over Safari's openingsfiesta kunt u natuurlijk teruglezen op www.facebook.com/events/ het is wat. www.facebook.com slash events slash dat allemaal safari club, uh, beach club op het strand vanaf 5 uur op 11 april ook op 11 april vanaf 8 uur s'avonds als het goed is liefhebbers, liefhebbers van jazz aan zee uh, hebben dat natuurlijk allemaal al geboekt. U bent er natuurlijk ook welkom om gewoon een drankje uh, te komen drinken vanavond of morgenavond en te genieten van jump, jive en swing met de jazz connection in Zandvoort op het strand. En daarvoor is, wordt u verzocht zich te voegen bij Talassa strandafgang nummertje 18. Het wordt een swingende boel morgenavond daar in Talassa. Meer informatie over dit evenement en over andere evenementen van Talassa kunt u nakijken op www.talassa18.nl. www.talassa18.nl dan gaan we naar de zondag. Dan is het tijd voor de Open Asieldag. En hebben we het over het dierentuin Kermaland. de jaarlijkse Open Dag van het dierentuin Kermerland is weer in aantocht. Dit jaar is het aanstaande zondag van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags. Er is weer heel veel te beleven voor jong en oud. Kijk voor meer informatie over de Open Asieldagen en de asieldieren die op zoek zijn naar hun thuis op en dames, uh, uh, geïnteresseerd in damesvoetbal... u bent vanaf uh, uh, zondag 12 april vanaf 1 uur tot 4 uur van harte welkom... bij SV Zandvoort, Duintjesveld nummer, Duintjesveldweg nummertje 7. Wil je, wil, je als, wil je een keer kennis maken met uh, damesvoetbal? Je bent van harte welkom. Gaan we gewoon door hoor, ik ben er nog niet. Uh, goed, damesvoetbal, dat was zondagmiddag. Dan is er ook jazz in Zandvoort met Ak van Rooyen En dat begint om half drie. Meer informatie over jazz in Zandvoort met Ak van Rooyen kunt u vinden op www.jazzinzandvoort.nl. www.jazzinzandvoort.nl. En last but not least, zondagmiddag borrel met pump En dan hebben we hebben het over Club Nautiek, nummertje 23 in Zandvoort. En dat begint allemaal zondagmiddag om drie uur. Zondagmiddag borrel met pump bij Club Nautiek. Meer informatie kunt u vinden op www.clubnautiek.nl. Prettig weekend! kun je mij nou zeggen waar ik beginnen moet? Want er is zoveel te doen. Nou, daarom. En er zijn, er zijn nog steeds mensen die zeggen, dat er is niks te doen in Zandvoort. Nee. En dan heb ik het alleen maar over dit weekend, hè? Nee, ja. Dus morgenmiddag tijdens ons, ons programma Zandvoort op zaterdag... dan kan Rob Harms een kwartier de hond uit gaan laten. Want ja. ook komende week en het weekend erop zijn er zoveel evenementen in... en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Sinds wanneer heeft Rob Harms een hond? <laughs> nou, die verzinnen we gewoon. Oh, die verzinnen we? Oké. Okay.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 Ed Sheeran when it Broken heart Tell me when it kicks in when it Broken heart bloodstream yeah. me when that <laughs> it kicks broken hearted tell me when it kicks in and that's upon it me when it kicks broken hearted Ja. bloodstream and had poison ivy Zeg maar One Hit wonders uit de 60s, Want die had je ook toen. En uh, dit is er wel eentje van. The Paramounts heet het beentje. En uh, het nummer, dat heette Poison Ivy. En volgens mij is er ook een versie bekend van, uh, van, de, van de Searchers. Denk ik. Ja. Dat weet ik bijna eigenlijk wel. Zeker. Ja. Echt wel. Oh. O, moet, je o, wel, en de regio. Ja, moet je hem wel openzetten, joh. Anders heb je het geen nut dat je zo'n jingle draait als je hem niet openzet, heb dat geen nut. Nou, tijd weer voor het regionieuws. Even de piep weer instellen. Piep, hè? Ja. een ja, leuk piepje. Zogenaamde piepshow. Um, ja. In het eerste kwartaal van 2015 zijn er volgens de Nederlandse vereniging van makelaars, de NVM, in de regio zuid kennemerland 760 woningen verkocht. Dat is 22,5% minder dan in het laatste kwartaal van 2014. Maar wel meer dan in het eerste kwartaal van 2014. Dat blijkt uit cijfers van de makelaarsvereniging. De gemiddelde verkoopprijs in zuid kennemerland lag in dit kwartaal 4,8% hoger dan in het eerste kwartaal van 2014. Het landelijk gemiddelde lag 2,9% hoger dan in het eerste kwartaal van het vorig jaar. Betaalde je in de eerste drie maanden van 2014 gemiddeld 258.000 euro voor een huis... In deze regio, het afgelopen kwartaal, moest er gemiddeld 267.000 euro worden neergeteld. Oh, leuk piepje hoor. Uh, bewegen ook Dat be bewegen ook een positieve invloed heeft op hersenfuncties, is voor veel mensen nieuw. Professor Scherder uh, hield er onlangs een pleidooi voor in Club Nautiek. Dat bewegen goed is tegen hart- en vaatziekten, weten veel mensen wel. De professor, bekend van zijn enthousiaste optredens bij de wereld, draait door. En zijn boek Laat je hersenen niet zitten... stelt dat een half uur dagelijks aaneengesloten, matig intensief bewegen... waarbij de hartslag omhoog gaat, nodig is om hersenen in een goede conditie te houden. Hoor je dat, Albert joh. Nou, wij bewegen straks ook weer gewoon hefbewegingen met de pols en dan uh, komt het ook allemaal wel weer goed. Beweeg je in ieder geval. De brandweer en politie kwamen in de nacht van woensdag op donderdag in Heemstede in actie voor een lekkende auto. Rond half één hoorde een passant een vreemd geluid uit een uh, geparkeerde Kanta aan de Roosje-Voslaan. De brandweer en de politie onderzochten de zaak. Het zoemende geluid bleek, geluid bleek afkomstig uit de, van de verwarming om het wagentje warm te houden. De hulpdiensten maakte daarop rechtsomkeer. Als paddenstoelen poppen ze uit de grond, de een naar de ander. De zogenaamde pop-up winkels die verschijnen in tijdelijk beschikbare winkelpanden. Eh, winkelpanden. Van... Eh, Denk aan Fons -Jonsen. Niet gedacht hè, tante Jo ook nog te zullen horen. Hè? Ook nog te zullen horen, ja. Van de delicatessenzaakjes tot trendy kledingwinkels. Eh, vaak origineel, hip en afwijkend in assortiment. Maar voor je het weet, ook zo weer verdwenen. Hot zijn ze zeker. Loop op een doordeweekse dag eens door een willekeurig winkelcentrum in de regio. En je komt ze geheid tegen. De pop-up stores. Een concept dat sinds een jaar of vijf steeds vaker in het straatbeeld opdoemt. Grotendeels geboren uit noodzaak om de oplopende winkelleegstand tegen te gaan, biedt het startende ondernemers ook een kans om nieuwe bedrijfsconcepten uit te testen. Het klinkt als een win-win situatie op de korte termijn en het houdt het winkelcentrum bedrijvig en levendig. Ja, ja het vervelend is. Ze zitten er maar zo kort. En voor je het weet zijn ze weer, euh, zijn ze weer weg. Ja. En dan kan je niet ruilen. Nee? Moet je nadenken. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Uh, ja, er lopen nou twee muziekjes door elkaar heen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Geen weer. Zomer of Nou, dat gaat helemaal fout hier dan doen we het gewoon zo. He? Dan loopt het wel goed. Zo, wat <laughs> je Het westkust weerbericht staat. je nu weer. een zeer boos kijkende die Die zit te kijken van je maakt er een zootje van, je hand. Ja, ja ik Heb gelijk. Ik ga dit het programma ook voor de zand Zandvoort het zootje doen. noemen. Het zootje in Zandvoort. Nou, oké. Okay. Na een nevelige start wordt het vandaag prachtig weer met flink wat zon. Het blijft droog en het wordt vanmiddag een graad of twintig. Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden. Het blijft droog en bij een totmatig toenemende zuidwestenwind... wordt de temperatuur niet lager dan 9 of 10 graden. Morgen krijgen we geheel ander weer. Vanuit het westen nadert een zwakke storing verbonden aan een depressie. En deze storing trekt met veel bewolking en hier en daar wat lichte regen over de regio. Matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind draait naar west. En de temperatuur is weer duidelijk lager. Aan zee wordt het niet warmer dan 11 à 12 graden. En wat verder landinwaarts wordt het maximaal 14 graden. Zondag blijft het droog. Met vooral in de middag geregeld zon. De zuid- tot zuidwestenwind waait matig tot krachtig. En de temperatuur stijgt naar 14 of 15 graden. Maar aan zee blijft kwik weer enkele graden achter. Ja, dat uitgebreide weekendgewerig bericht. Dat hoort u natuurlijk morgen bij uh, uh, Zandvoort op zaterdag. He. Dat was het weer. Ja, we gaan vrolijk met Tom Petty en de Heartbreakers. I won't back down.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 niet zo voor rappers, maar dit vind ik toch echt wel goed. Kommen, samen met uh, John Legend, komt aan de film en de nummer dat heet Glory. We'll cry. Glory heet het nummer dus. John Legend. Samen met uh, niemand minder dan Common. Dit, dit, dit is ZFM. 25 jaar. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. Ja, nou dan weet je het ook weer. Jij bent erbij. Nou, eens kijken of dit lukt. Dat lijkt me heel leuk. Ja, het lukt. Don't hide. And I know you're Wacht even, dit gaat niet helemaal zo zwaar, want gewoon. Eh, uh, momentje hoor, want het gaat hier nu weer helemaal fout. Ja, ik word ook zo nerveus hiervan. Ja. wacht even. Dit had gestopt moeten zijn. Nou, uh, even je mond houden jij, zo, want dat wil ik even niet. Jij moet even je kop houden, want ik had iets anders in mijn hoofd. Ja, ik had iets anders. Ik denk, dit is leuk. Uh, ik had iets anders leuks. Ja je horen. Dit is leuk. Speciaal voor de dames die vandaag weigeren om, om, om rokjesdag te doen. Hè? Want het is vandaag rokjesdag. Ja, dat wist u niet, maar het is rokjesdag vandaag. Speciaal voor die dames die... Wist je dat, Albert-Jan, dat het rokjesdag was? Ja, jij wist dat, hè? Jij bent daar wel mee op de hoogte, Jan. Dat geloof ik wel. Albert-Jan staat ook mee op de hoogte. Nou, dan moet die computer nog even werken en dan is het helemaal goed. Als het lukt, allemaal. Uh, even kijken, hoor. Ja, moeten we gaan. Nu moet het lukken. Nu moet het lukken. Kijk, let op. Die rokjes nu maar waaien. Die, die, die zag ik, uh, uh, die zag ik uh, op, uh, op, op Facebook staan. Ik dacht: dat is een leuke. Die ga ik even draaien, dacht ik nog. En, uh, nou ja, dames, laat die rokjes nu maar waaien. En dat was dus uiteraard normaal. Wie anders? Zou je Wie anders? hard now, give it. everything. It's your life now, live it. Don't shy away.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 and Met Simon! You can come back home again. We hadden nog even wacht hoor. Als oh, ik thuis ben, is het twee uur vannacht. Wee, hmm. you can come back home. Dat is dat nieuwe. Met Simon's was dat. En het nummer heette we Wee, you can come home again. All the way take this fire now feeding. Hear me say it's your time, believe it. I'll be waiting here for you. Ja, en de dame die uh, zo, altijd zo fantastisch ons uh, interieur schoonhoudt hier in de studio en bijhoudt. En de koffiepads. Onze Maria, die is jaren vandaag. Give me a second, nou, Maria, deze is voor jou. My story straight. My friends are in the bathroom. Getting higher than the empire state. My lover, she is waiting for me. Just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses. Asking about a scar and...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 tonight. Ja, en dit was uiteraard fun. Ja. En die draaide ik even speciaal voor onze Maria die vandaag jarig is. Ja, ja. Ja, ja. Onze Juffrouw Janny noemen we er altijd. Ja. Nou, ik hoop dat je een leuke dag hebt. En, eh. Uh, ik zit er weer op voor vandaag. Nou ja, wat CFM betreft van. Op, op, op. Op, op, op, op. Ja, dit was weer twee uur lang CFM op deze vrijdag de 10e april. Ik ga proberen nu even ongeveer een uur of zes zoet te brengen. Ergens, ik ben niet warm. Heen en weer reizen heeft geen zin in het. Vanavond in vier, dus. Uh, nou ja, ik zie het wel waar ik terecht kom. Het zal vast wel ergens gezellig zijn in Durp. Voor nu in ieder geval bedankt voor het duisteren en. Uh... Ja. En. Uh... Nou, tot... Uh, ja, ik ben er weer even een paar dagen niet. Hè? Volgende week woensdag weer. Ja, dan gaan we weer vrolijk verder met ZFM Luncht. Met de vinyljaren en wat allemaal uh, nog meer komt zo. Ik zou zeggen, fijn weekend en... Uh, tot woensdag.